8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Straks in het NOS Radio 1-journaal... verslaggever Rien Kamer bij koten bij het onderzoek naar Ruben en Julian. En volleybalster Ingrid Visser wordt vermist. Eerst nu het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Het onderzoek bij de vindplaats... van de twee dode broertjes uit Zeist... gaat voorlopig nog door. Niet alleen moet de identificatie van de lichamen worden afgerond... ook zal nog sporenonderzoek worden gedaan...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 In Beuningen hebben drie criminelen vergeefs geprobeerd een bank te kraken. De daders probeerden eerst gasflessen te laten ontploffen bij het filiaal van ABN Amro. Maar dat mislukte, vertelt de politie. Toen hebben ze gepoogd om met een persoonauto nog een keer of drie de pui te forceren. Ook dat is maar deels gelukt en vervolgens zijn de daders, en we hebben het mogelijk over drie daders, gevlucht op scooters. De verdachten lieten hun auto achter de schade aan het bankgebouw in Beuningen, loopt volgens de politie in de tienduizenden euro's. Op verschillende plaatsen is het treinverkeer ontregeld. Rond Utrecht komt dat door een zeine-wisselstoring en een aanrijding. En daardoor rijden er geen treinen tussen Utrecht Centraal... richting Hilversum en Amersfoort. De NS zet bussen in. Tussen Utrecht en Driebergen-Zeist ligt het treinverkeer ook plat... door een aanrijding. En verder meldt de NS een seinen- en overwegstoring... tussen Maastricht en Valkenburg.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 Hij vertelde dat de benoeming van een gezant op de Venezolaanse ambassade in de VS een eerste stap is. Tijdens het 14-jarige bewind van de socialistische president Hugo Chavez wilde Venezuela niets weten van de VS. Het midden van de Verenigde Staten is getroffen door een serie tornado's. In de staat Oklahoma is zeker één dode gevallen. De schade door de wervelwinden is groot. Deze Amerikaanse verslaggever vertelt dat vanwege de grote schade het moeilijk is om mensen uit het puin te redden. in search rescue is significant In de buurt van Oklahoma City is een woonwagenkamp met de grond gelijk gemaakt. De autoriteiten in Kansas raden mensen aan om in schuilkelders te gaan zitten. De affaire Heunes en de bekendmaking dat er cd's zijn met informatie over Zwitserse bankrekeningen maken in Duitsland veel indruk. Alleen al in de deelstaat neder saxen hebben ruim duizend mensen vrijwillig hun buitenlandse rekening bij de belasting gemeld. Volgens de deelstaatregering gaat het in alle gevallen om mensen die minstens een miljoen euro op een zwarte buitenlandse rekening hebben staan. En dat betekent dat er alleen al in neder saxen een miljard euro aan zwart geld is opgedoken. Dan nog het weer. Bevolkt en van tijd tot tijd regen. Het meest in het zuidoosten. In het noorden soms wat zon. In het noordoosten kan het 19 graden worden. In de rest van het land wordt het een graad of 14. De rest van de week blijft het erg wisselvallig. En wordt het nog kouder. Met smiddags amper 10 graden. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV Ook logisch bij Your Hosting, krachtige VPS hosting voor grote websites. yourhosting.nl Het NOS Radio 1 journaal met Marcel Ooster. Het onderzoek in Koten gaat vandaag verder. Verslaggever Rien Kamer is daar nu, u hoort hem zo. Gisteravond was er al het slechte nieuws over de broertjes uit Zeist. De ontwikkelingen doen dat sprankje hoop dat we allemaal hadden teniet. De vermiste Ruben en Julian zijn gisteren doodgevonden in een afwateringsbuis daar bij Koten. Zoektocht naar de broertjes heeft bijna twee weken geduurd. Dinsdagochtend 7 mei wordt de 38-jarige Jeroen Denis... doodgevonden op een recreatieterrein het Doornse gat. Hij blijkt vader te zijn van twee zoons die hij op dat moment bij zich zou moeten hebben. Het gaat om Ruben van 9 en Julian van 7. Een zoektocht in het bos volgt. De politie. Vanochtend is in dit recreatiegebied een, een dode man aangetroffen...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 Ook het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan de vermissing. De politie zit nog met een hoop vragen. Wat heeft hij nu uiteindelijk, zeg maar, tussen morgens half tien en zes uur middags exact gedaan? We weten dat vanaf zes uur dat ze thuis zijn geweest. Maar daarvoor willen we echt nog wel weten wat precies is gebeurd. Wellicht uh, heeft iemand hem toen nog gezien of ja, alle informatie is welkom. Er komen veel tips binnen, maar de jongens worden niet gevonden. De burgemeester van Zeist ging op bezoek bij de moeder. De situatie is...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 en voor de, uh, de naaste familie. Ook gisteren ging de zoektocht verder, ditmaal in het gebied tussen Renen en Doorn. Op dit moment zijn de mariniers uh, zijn daar aan het zoeken. Dat doen ze met specifieke apparatuur. En de, vanmorgen is ook een F-16 de lucht ingegaan. En die heeft vanaf uh, de lucht uh, met speciale apparatuur opnames gemaakt van het niet verboste gebied...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 heeft al veel verdriet gebracht. De ontwikkelingen van vanmiddag doen dat sprankje hoop... dat we allemaal hadden teniet. Dus burgemeester Jansen van Zeist gisteravond laat. En de hele nacht is dat onderzoek in Koten doorgegaan. Verslaggever Rink Kamer is daar nu... Uh, Rink, zijn daar nu nog activiteiten? Jazeker, uh, zojuist kwam er weer een busje van de, de ME voorbij rijden... langs de afzetting waar wij staan. Wij zien, we staan op ongeveer een meter of twee, uh, driehonderd. We zien de zwarte schermen uh, voor de plek waar uh, de jongens uh, gevonden zijn. Wat opvalt is dat uh, de tent die uh, gisterenmiddag daar is neergezet, de witte tent... dat die is verdwenen en dat daar een uh, witte container voor uh, in, de, in, de, in de plaats is gekomen. En uh, er staat ook een uh, ME-busje, daar wordt ongetwijfeld daar verder onderzoek gedaan. Ja. Er wordt ver weggehouden, neem ik aan Rien. Het, gaat, het onderzoek gaat ongetwijfeld door. Er is gisteravond ook al aangekondigd dat specialisten van Defensie... en van de Forensische Opsporing, dat die doorgaan. Op dit moment, je hoort het misschien, worden de hekken van de afzetting weggeschoven... en komt er weer een ME-busje aan. En zo gaat het hier natuurlijk de hele dag verder ongetwijfeld door. Wat er tot nu toe is uitgekomen uit het onderzoek wat vannacht ook is doorgegaan. Uh, dat weten we niet. De politie heeft gezegd... dat in de loop van de ochtend meer mededelingen worden gedaan. Goed. Maar als jij die krijgt, dan horen we dat van jouw ringkamer. Hij is in Kote. Het onderzoek daar is dus nog steeds in volle gang. Straks de verdwijning van oud-volleybal-international Ingrid Visser... Maar eerst nog even weer terug naar uh, koten. Want de dominee daar besloot gisteravond zijn kerk open te houden. Kwamen bekenden van het gezin. Maar ook mensen die na het zien van de persconferentie... s'avonds laat besloten om nog naar koten te rijden. Om een kaarsje te branden of om iets op te schrijven. Lieve mensen, we denken aan jullie allemaal... die achterblijven met een groot vraagteken... waarom zoveel pijn, zich van God verlaten voelen, zo eenzaam... Voor de moeder, opa's en oma's, ooms en tantes... vriendjes en vriendinnetjes, heel veel sterkte en bovenal Gods liefde... zijn onverwaardelijke liefde, bid ik jullie toe. in de kerk ligt een schrift, branden kaarsjes, vaccinelichtjes... en ligt een bijbel open. Ik heb geschreven dat, dat ik Jeroen zal gaan missen. Dat hij een lieve vriend is, want het was een lieve man. Hij kende de vader. Ja, ja. En... Uh onbegrijpelijk natuurlijk, maar dat ik hoop dat hij rust heeft gevonden nu ja. en uh, dat uh, ik de lieve lach van die jongetjes zal missen. Die zullen in maart blijven. Dat moet voor u heel anders zijn dan voor de meeste Nederlanders die dit nieuws horen en vooral ontzettend boos zijn. Op die vader. Tuurlijk. Uh, het valt niet goed te praten wat hij heeft gedaan, maar. Uh, ik vind dat op dit moment niet belangrijk, want er zijn gewoon drie mensen dood. En er zijn allemaal mensen met verdriet, mensen die hun dierbaren nu kwijt zijn. En daar gaat het om. Wie zijn wij om te oordelen en te veroordelen? En daarom ben ik ook hier om te bidden. Er klinkt ook iets van begrip voor zijn daad uit uw woorden. Niet voor wat hij de kinderen heeft aangedaan, maar ik begrijp wel wat hem gedreven heeft tot zijn zelfmoord. Kunt u daar iets over zeggen? Nee, sorry. Ik vind niet dat dat aan mij is. Ja, ik heb geschreven voor Julian. En Ruben. En papa en mama. En voor Annemieke en haar zoon en kleinzoon. We moeten hiervan leren, want zo kan het niet. Zo mag het niet. Maar hoe wanhopig moet je zijn? Hoe, hoeveel pijn moet je hebben? Wil je je eigen kinderen iets aan kunnen doen? Je probeert zijn daad te begrijpen. Ik denk niet dat ik dat ooit zal begrijpen. Het is meer een verklaring zoeken dan begrip, denk ik. Je zoekt een verklaring voor het waarom. En dat heeft nog niet zozeer met een begrip, denk ik, te maken. Ik zal, ik, ik zal, het, niet, ik, ik zal het nooit begrijpen. Ik, ik, ik vraag alleen... Ik vraag me wel af van hoe kan iemand, hoe wanhopig kun je zijn om zoiets te doen? Kerk in Koten gisteravond hoorde een verslag van Matthijs van der Wiel. Het NOS Radio 1 journaal Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Bijna kwart over acht u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Er is een week al niets meer vernomen van oud-volleybal-international Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. Ze werden voor het laatst gezien in de Spaanse stad Murcia. En in die stad is ook onze correspondent Jessica van Spengen. Eh, Jessica, wat is er bekend over hun verdwijning? Nou eigenlijk vrij weinig. Uh, ze zijn sinds vorige week vrijwel letterlijk van de radar verdwenen. Ze hebben zich nog ingecheckt hier in het hotel in Moersia, maar daarna is er niets meer van ze vernomen. De familie heeft geen contact meer met ze gehad, maar um, ze zijn ook niet meer teruggekeerd in het hotel. Ze hadden ook een huurauto. Wat daarmee is gebeurd is ook onduidelijk. Dus de familie maakt zich ernstig zorgen. Het is ook niet voor Ingrid begrepen om geen contact op te nemen. Dus de familie vraagt zich ernstig af waar ze zijn, wat er gebeurd is. Ja, was Ingrid en met haar partner samen in Moersia voor de sport? Nee, Ingrid uh, is hier wel lang geweest voor de sport. Ze heeft hier een aantal seizoenen gespeeld. Ze heeft dus niet alleen in het Nederlandse uh, al lang gespeeld, maar... Is ook een aantal keer de grens over geweest en heeft ook een aantal seizoenen hier in Moersia gespeeld. Dus ze kent de stad goed, is hier veel geweest, heeft hier ook een tijd gewoond. Uh, maar ze zouden hier zijn voor een aantal vakantiedagen, hadden hier ook wat afspraken. Ik heb begrepen ook een afspraak in het ziekenhuis, want daar zouden ze dinsdag naartoe gaan. En ook daar zijn ze uiteindelijk nooit aangekomen. Hmm. Staan ze officieel als vermist nu te boek? Is de politie op zoek? Ja, de familie heeft sinds donderdag uh, officieel aangifte gedaan... nadat ze dus een aantal dagen geen contact met ze hadden gehad. De politie hier uh, in Moersia is dus op de hoogte... is dus ook aan het zoeken wat er precies gedaan wordt. Daarover hoop ik natuurlijk straks uh, meer duidelijkheid te krijgen. Um, er zijn advertenties in de krant gezet om mensen op te roepen... om iets uh, te melden als ze iets weten. En gisteravond is... Uh,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 Ja, in de Spaanse pers wordt erover geschreven, want Ingrid is hier een bekende. Ze heeft hier dus een aantal seizoenen gespeeld. Ze heeft ook in Brazilië bijvoorbeeld gespeeld, uh, in Azerbeidzjan heb ik begrepen. Maar hier is ze ook een opvallende verschijning. Ze is 1,91 meter 91 lang um, en, en, en echt wel een sportheld hier ook. Um, en uh, in Nederland is, is het ook echt wel een, een hele bekende natuurlijk in de volleybalwereld. Uh, vrienden, kennissen hebben op Facebook een pagina opgericht zelfs... om ja, mensen op te roepen om tips te geven. Op Twitter wordt er druk over gesproken, ook in het Spaans. Dus dat leeft wel, ja. Ingrid Visser dus, uit Volleyball International, is verdwenen... samen met haar partner Loderijk Severijn in Spanje bij Moersia. Jessica van Spengen is daar. Zodra zij iets meer weet, dan hoort u dat natuurlijk. Gaan we nu naar Linden, daar waar de hele ochtend al renners en fietsers doorkomen. En Marno Remmers probeert ze af en toe bij te houden. Ja, er komt er weer een clubje aan... Inmiddels een beetje een mals regentje, jammer. Maar toch, ze komen van Hamburg, dit. Goedemorgen! Goedemorgen! Gaat dat allemaal nog goed? Het gaat heerlijk, fantastisch. Ja, vanaf Hamburg, wat een eind, he? wat een eind, hè? Klein stukje. Ja? We zijn er bijna. Waarom eigenlijk? Nou, alleen nog doe je voor je het doel. Ja? Gewoon voor het doel. De zorg. Kijk, Dan loop je lind in en dan hoor je dit... Bij het wapen van Linde en dan de bocht om. Op de fiets is makkelijker, hè, meneer? Wat zeg je, hoor? Op de fiets is makkelijker, hè? Ik krijg pijn in je kont van, joh. Ja. Echt. <laughs> en hup, daar gaan ze weer. Deze Europa Run heeft twee routes. Vorig jaar was dat ook al vanwege het grote succes. Europa Run van Parijs naar Rotterdam. En vanuit Hamburg, dat is de noordelijke route. Ook naar Rotterdam, waar rond half elf, kwart voor elf... De eerste gaan finishen. Vorig jaar 5,5 miljoen euro opgehaald voor het goede doel, de kankerbestrijding. Je kunt meedoen met de fiets, of lopend, en dan komen ze weer aan met oranje hesjes aan op de fiets, terwijl zo'n dertig man bij het Wapen voor met een biertje, houden nu al. Ja, nee, ja, nee, yeah. Knap wat ze doen, dat, uh, dat moeten we toch een beetje aan blijven moedigen. Dat, uh, en het doel, hè? Het doel zeker, dat uh, moeten we niet uit de ogen verliezen. Maar, wat hè? mij opvalt, iedereen heeft daar wel een raakvlak mee, hè? Hey! Hey! Hey! Nou ja, het is natuurlijk een van de ziektes waar uh, iedereen in de familie wel iets mee te maken heeft. Dus dat, uh, ja, dat, uh, iedereen is daar ook natuurlijk gemotiveerd om... Uh, daar iets voor te doen. Ja. Hebt u dat ook in de familie dan? Klopt. Mijn eigen partner die rijdt ook mee met de Run. Dus die, uh, die doet uh, in het basiskamp uh, verzorg ze de zaken. En uh, ze chauffeurt. En daar uh, nou goed, ja, dan uh, heb je geschiedenis, maar uh, ja, je hebt natuurlijk ook iets waarom je het extra voor doet, zonder zeggen. En dan komen ze weer langs. Een beetje een nat geregende pet op. Op het hoekje. Hier in de Dokter de Noordstraat in Linde. Wij gaan eens even richting Tiel. daar is een hospice. En dan gaan we eens even naar de serieuze ondertoon van deze Europa-run luisteren. Want daar gaat het allemaal om. Terwijl team 35 langskomt. Gaat het allemaal goed? Het gaat super. Ja? Ja. Motivatie, in de bus ook goed die meerijdt. Ja ja, ja, ja, ja, top. We hebben de route ook, kunt die verdwalen. Nee, single, hè? He. Helemaal goed. Ja? ja? Ja. En dit helpt top. enorm, hè. Ja, wat zegt u? De mensen langs de kant. Dat is de steun. Ja, ja. Zeker weten. Er Ze hebben al wel bier op hoor. Vooruit. Of Vooruit dan. Het mag, het is nog vroeg. Ja, goed. Okay. Op naar Rotterdam. Hey, dankjewel, maar nog helemaal op naar tiel. Daar vandaan hoort u hem zo dadelijk. De verkeersinformatie bij de ANWB. John Zahoka. Goeiemorgen. Maar zo, goedemorgen. Je Jij hebt toch geen file? Nee, nee, ik heb geen file. Nee, nee. Het is maandag tweede Pinksterdag natuurlijk. Het blijft op dit moment nog erg rustig. Maar. Maar ja, goed. Iedereen is natuurlijk vanmiddag op weg terug naar huis. Maar vandaag kan het misschien nog wel wat drukker worden op het circuit van Zandvoort. Want er zijn de Pinkster Races. En we verwachten ook wat extra drukte. Ik moet zeggen: Pinkster Races in Zandvoort. Ja. En het Japanse Autosportfestival op het van de circuit van Assen, die kan mogelijk wat de drukte uh, bezorgen. En natuurlijk, ja, mensen gaan toch nog veel naar de meubelboulevards en autoboulevards. Ja, vrees dus, het ook, John. Ja. Daar kan het nog wel eens druk worden. Ja. En dan uh, tegen de avond iedereen die weer terug gaat. Nou. Dan, dus, dan gaat iedereen weer nou, lekker naar huis toe. We horen het als er uh, iets stil komt te staan. John je dankjewel. Nu, Toploader, Dancing in the Moonlight. Ja. Half negen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan praten over Tunesië, want in dat land zijn bij rellen tenminste één doden gevallen en heel veel uh, gewonden. Radicale moslims raakten slaags met de politie. En de ongeregeldheden braken uit in Kairouan, in het midden van het land en ook in de buitenwijken van de hoofdstad Tunis. Midden-Oosten-deskundige Bertus Hendricks van instituut Klingendaal, Goedemorgen. Goedemorgen. Wat was de directe aanleiding nou? Nou, de aanleiding was dat ze hun derde jaarlijkse congres wilden organiseren. Want dat konden ze pas sinds Ben Ali is, is gevallen. En dat mocht twee jaar, twee jaar lang, mocht dat, maar nu werd dat door de regerende moslimpartij De Nagda, partij werd dat verboden. Omdat eh, ja, deze club steeds agressiever eh, wordt en zijn optreden. En ook eh, de leider daarvan die werd gezocht wegens betrokkenheid bij de aanval op de Amerikaanse ambassade vorig jaar september. Eh, ze kwamen in, in de universiteit. Heel vaak uh, om af te dwingen dat je de hoofddoek daar mocht dragen. Uh, uh, uh, film uh, waar verkeerde films werden getoond, uh, bioscopen die werden aangevallen. Dus het was tijd voor de regerende Nachtaartpartij om, om nu te zeggen: uh, Stop, dit mag niet. En, nou ja, en uh, toen werden ze dus uh, in, in, in aan opgevangen door duizenden politieagenten. En toen heeft het, hebben ze Dan doen we het in de, de befaamde wijk Tadamu, de volkswijk in, in Tunesië. En uh, nou, daar hebben die ergste plaats gevonden. Ja, je hebt het over Ansa Al-Sharia. Volgens mij had je de naam nog niet genoemd. Oh. Wat, wat, wat, wat, wat zijn dat voor mensen? Hoe radicaal is die groep dan? Uh, nou ja, Ansa Al-Sharia betekent zeg maar aanhangers van de Sharia. Uh, die vinden de regerende Moslimpartij eigenlijk maar een slap zootje om het populair te zeggen. En die, uh, die vinden dat daar gewoon een kalifaat moet worden gesticht. En uh, die zijn met name dus uh, actief in, uh, onder arme jongeren... In, uh, in, in de volkswijk en ook in, de, in het dorp. En die hebben in de afgelopen periode... Uh, een steeds uh, agressief optreden, zoals ik al zei, uh, laten zien. En daarmee werd de regeringspartij en Nagda... in grotere problemen gebracht. Want de oppositie, de, de, de, de seculiere oppositie die beschuldigde de regeringspartijen van dat ze dat allemaal maar lieten gaan... omdat ze dat als een soort hulptroepen beschouwden. En uh, ja, daarmee kwamen ze zo in het nou dat nu de uh, nacht daar zei... nu is het afgelopen, jullie zijn een bedreiging voor de openbare orde... en dit mag niet, en nou ja, een bekende gevolg wat we gisteren gezien hebben. Ja, en je zegt het al, ze zoeken het met name dan het arme deel van de bevolking. Is er, is er voedingsbodem voor die radicale beweging? Zeker, want uh, nou ja, um, sinds de val van Ben Ali uh, net als in Egypte is het met de economie uh, bergafwaarts gegaan. en Met name in, T in Tunesië, wat echt uh, een land is wat heel veel uh, inkomsten haalde uit uh, toerisme. En, en toerisme is ook een grote werkgever, een heel arbeidsintensieve sector. Nou ja, die, die, dat is natuurlijk totaal drooggelegd, opgedroogd. En uh, die uh, verwachtingen van uh, de jeugd was van... nu komt er eindelijk een probleem, met name uh, in, in de volkswijk... maar ook in het zuiden, in de arme steden en, en, en dorpen. Hm. En daar zijn ze op ingesprongen en daar zijn ze zeer actief. Ze organiseren uh, ook allerlei uh, diensten voor, voor die arme mensen... En uh, ja, dat geeft ze dus een, uh, een, een steeds grotere aanhang en maakt ook de regerende Nakhda-partij, de moslimpartij, ook zenuwachtig. Ja, dus ze zijn wel te vergelijken met de moslimbroederschap bijvoorbeeld in Egypte. Nee, dat is de, de, de, de regeringspartij. Dat is een beetje de moslimbroederschap in Egypte. Ja. Dit zijn salafisten die juist die regerende uh, moslimbroederschap... de Nahda partij veel te slap vinden. Uh, die alsmaar nou. meedoen met, met verkiezingen. Maar, da, maar daar ze, zien ze helemaal niks aan. Nee, maar ze opereren dus wel een beetje zo. Ze, ze, ze doen sociale activiteiten ja. om zo aan te Ja, dat, te dat hebben ze wel geleerd. Dat als je ja. aanhangers wilt hebben... dan moet je de mensen ook wat bieden. Dus allerlei diensten aanbieden. Uh, dat deed en de Nagda ook. Maar daar zijn zij nu echt hele directe concurrenten geworden en dat doen ze heel goed. Ja. En ja, wat verwacht jij dan? Meer van dit soort demonstraties? Meer van dit soort opstand? En, nou, het zal zeker zo zijn... dat ze zich niet eh, bij dit eh, verbod zullen, zullen neerleggen. En aangezien eh, de voedingsbodem... eigenlijk alleen maar sterker wordt... Eh, gezien eh, de economische crisis... denk ik dat we nog wel vaker... van die Ansara-Sharia eh, zullen horen. En eh, ja, zal ook de, de, de regerende moslimpartij... Eh, iets moeten bedenken... want anders dan... Eh, de, de, de, de oppositie van de seculiere kant die zegt van jullie moeten daar nu veel meer aan doen. En ja, ze komen dus in, met de rug tegen de muur. Dus ik denk dat die, die tegenstelling tussen de gematigde uh, regeringspartij van de, de Tunesische moslimbroeders. en deze aanhangers van de sharia, agressieve aanhangers van de sharia, dat die dus wel scherper zal worden. Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks over uh, Anza al-Sharia en de situatie in Tunesië. Bertus, dankjewel.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 Half negen geweest, het NOS Journaal nu, Jan van der Putten. De verschillende kolom, condolianse websites voor Ruben en Julian... zijn al door vele duizenden mensen getekend. Onder meer op condolianse.nl en Facebook delen mensen hun verdriet. Het register voor de broertjes op condolianse.nl... was een half uur geleden al ruim 3100 keer getekend. De meeste mensen richten zich rechtstreeks tot de moeder van de jongens. Het onderzoek bij de vindplaats van de twee jongens gaat voorlopig nog door. Niet alleen moet de identificatie van de lichamen worden afgerond... er zal ook nog sporenonderzoek worden gedaan. De lichamen liggen nog bij de vindplaats in het, bij het Amsterdam Rijnkanaal in Koten. In Beuningen hebben drie criminelen te vergeefs geprobeerd een bank te kraken. Ze probeerden eerst gasflessen te laten ontploffen bij dat filiaal van ABN AMRO. En toen dat niet lukte, ramden ze het pand een paar keer met een auto. Maar ook dat leverde niet het gewenste resultaat op. En uiteindelijk gingen ze er zonder buit vandoor. In de Duitse deelstaat Neder-Saxen is al meer dan een miljard euro aan zwart geld opgedoken. Dat gebeurde na aanleiding van een affaire Heunes en het bericht dat er cd's met gegevens van Zwitserse bankrekeningen zijn opgedoken. Ruim duizend mensen hebben vrijwillig hun buitenlandse rekening bij de belasting gemeld. Volgens de deelstaatregering van Neder-Saxen gaat het in alle gevallen om mensen die minstens een miljoen euro aan zwart geld hebben. Het treinverkeer rond Utrecht is vanochtend ontregeld door een sein- en wisselstoring. Er rijden geen treinen tussen Utrecht-CS richting Hilversum en Amersfoort. En tussen Utrecht en driebergen Zijst ligt het treinverkeer ook plat door een aanrijding. En verder is er tussen Maastricht en Valkenburg vertraging door een sein- en overwegstoring. En het midden van de VS is getroffen door een serie tornado's. In de staat Oklahoma is zeker één dode gevallen. De schade door de wervelwinden is groot. Daken zijn van huizen geblazen, bomen zijn uit de grond gerukt en er vielen hagelstenen zo groot als honkballen. En in de buurt van Oklahoma City is een woonwagenkamp met de grond gelijk gemaakt. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Het is bewolkt grijs en nevelig in het land en vooral in het zuidwesten valt er af en toe wat regen of motregen. Ook op andere plaatsen kan het soms even licht spetseren. De hoeveelheden stellen weinig voor. Dit weerbeeld houden we eigenlijk vrijwel de hele dag, waarbij het ook in het zuidoosten vaker gaat regenen. En ook in de zuidelijke provincies, in het midden en noorden, blijft het grotendeels droog. Valt Noordoosten maakt een kleine kans op wat zonneschijn. Mocht dat gebeuren, dan loopt de temperatuur daar op tot boven de 15 graden. Anders wordt het daar 15 graden. In de rest van het land is het 13 naar 14 graden. Er staat weinig wind vandaag. Ook komende nacht blijft het bewolkt, grijs en van tijd tot tijd licht regenen. En ook morgen overdag houden we dat weerbeeld. Alleen in de oostelijke provincies brengt misschien de zon door. Opnieuw is dat een vraagteken, maar mocht dat gebeuren... dan loopt daar de temperatuur op tot boven de 15 graden. Daar waar het bewolkt en miezerig is, is het 12 à 13 graden. En mocht u dit al niet erg hoog vinden, later in de week wordt het nog kouder. Donderdag en vrijdag liggen de maximaal rond 10 graden. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen... dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer...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 Kijk naar Schepper en Co aan tafel rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. Vrij over half 9 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Straks Dana Linse, ze weet alles van films en is in kan en dus straks een goed gesprek over het filmfestival. Vermiste broers, Ruben en Julian, heeft het inmiddels begrepen... zijn doodgevonden na bijna twee weken zoeken. Hun lichamen lagen in een grote afwateringsbuis... in het buurt van het Utrechtse dorp Koten. Ik ga daarover praten met Alain Remu. Hij is van de nationale celverdwijningen in België... en is expert op het gebied van zoeken en vinden van verdwenen personen. Meneer Remu, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit was het nieuws waar iedereen natuurlijk over vreesde. Of had u toch ja. nog wel hoop? Ja... Naarmate de tijd voorbij gaat, uh, wordt het natuurlijk alsmaar moeilijker en moeilijker. Maar mijn, mijn ervaring weet mij, je kan nooit iets uitsluiten. Maar de omstandigheden van deze raak waren zodanig... dat je eigenlijk vanaf het begin al kon gaan verwezen voor het, uh, het leven van de broertjes natuurlijk. Hè. Je moet daar ook in eerlijk zijn. Maar alles kan, je weet het nooit. Nee, want ja, de, de, een andere alternatief was dat ze ergens ondergebracht zouden zijn hè, bij familie of, of bekenden. Ja, ja. Dat uh, komt maar... wel voor... Ja, weet je, daar heb ik eigenlijk nooit hard in geloofd. Uh, want de media, de, de, de, alles wat er rond gebeurde was zo heftig. Iedereen wist het, iedereen was erover bezig. Uh, het, het was bijna onmogelijk om te gaan geloven dat iemand dan nog zo'n spel zou spelen om de broertjes voor het gerecht, voor politie, voor familie weg te steken. Daar heb ik eigenlijk nooit hard in geloofd. Ja. Ik had eerder nog vrees dat hij ze misschien ergens had achtergelaten levens. Op een plek waar ze, ja, waar ze misschien niet snel zouden gevonden worden. Maar niet bij iemand. Dus, uh, maar de, de hypothese van het overlijden van de broertjes... was van in het begin toch wel de meest eruit denk ik. Ja, Natuurlijk is er op grote schaal gezocht. Maar ja. hoe lastig was het? Want de aanwijzingen waren maar zeer miniem. Kijk, dit was een zaak die eigenlijk... Uh, Compleet abnormaal was in de zin van hoe moet je dit aanpakken? Meestal zoek je naar een vermiste, heb je een verdachte. Als je die verdachte vindt in criminele omstandigheden, dan kun je met die man of die vrouw praten, vragen stellen, ...dan komen een, een stukken informatie uit. Maar in dit geval keerde de zaak volledig om. Je had eerst, bij wijze van spreken, de verdachte, die dan ook al overleden was. Dus daar stopt het al. En dan kun je alleen maar gaan beginnen puzzelen, letterlijk. Dat is wat we dan ook gedaan hebben. En mensen van het team hebben dat van de eerste seconde heel goed begrepen. Maar dan komt het erop aan van overal puzzelstukjes te proberen. Ja. Het zijn beeldjes, het zijn uh, telefoniegegevens, tips, getuigenissen, logisch denken. Maar daar heb je al een probleem, want dat soort mensen op zo'n moment, ja, die, die denken zelf al waarschijnlijk niet heel logisch. Want laten we niet vergeten, de man die dit soort feiten pleegt, is ook een mens. Ja, en, en die heeft zichzelf om het leven gebracht. En, dat, dat doet en die heeft... u, u geeft het al aan, dat doet het ergste vermoeden natuurlijk. Ja, ja want is dat niet uit het leven. Uh, maar daar wisten we eigenlijk al met zekerheid, er is iets heel ergs gebeurd. Ja. Want anders, en die, die kon daar niet verder mee leven. Nee. U geeft aan, het zijn puzzelstukjes voor de politie, uh, wanneer ze gaan zoeken. Uh, heeft de Nederlandse politie dat gedaan zoals het moet? Ja, zeker. Ik ga je zeggen, en, en ik heb het ook al gezegd in een paar van jullie kranten... Ik heb de kans gehad voor de zondag van met die mensen samen te zitten. Wij zijn er naartoe gegaan met een hele hoop ideeën, uh, voorstellen. Maar tot mijn... Tot mijn en ik, Het was ook niet verrast hoor, want ik ken die mannen. Ze uh, hadden een schitterend werk geleverd al. Heel veel zaken waar wij aan denken of aan dachten, hadden zij ook aan gedacht. Er was al van alles bezig. Dus uh, ik ga je zeggen... Um, de betrokkenheid bij het hele team was enorm. Iedereen wilde die kinderen vinden. Er is dag en nacht gewerkt. Heel creatief gedacht. Um, het had heel erg geweest. Vooral voor de familie moeten, hadden we ze niet moeten kunnen vinden. Ja. Maar ook voor het team denk ik dat het tijd werd dat ze gevonden werden. Want het is een heel intense periode geweest voor de jongens. Ja, maar het vinden is natuurlijk uiteindelijk toch nog heel toevallig gebeurd. Waren er ook ja, wel echt, dat heb je altijd. Ja. Want er waren gewoon te ja, kan... weinig puzzelstukjes. Ja, dat is het. Je krijgt dus een heel grote puzzel om te beleggen, maar je krijgt maar, je krijgt maar 25% van de stukjes. Ja. Dat is iets waar je ook moet op hopen. Dat uh, plots ergens iemand iets vindt. Al is het maar een... een het kan ook een kledingstuk zijn. Dat een, maar als je dan ook hoort waar de lichamen zaten, uh, dan zijn ze voor technische middelen ook al onvindbaar vanuit de lucht. Of van, dus je moet echt wel af en toe dat stukje geluk aan, aan uw zijde hebben. Ja. En geluk is dan relatief in deze... Geluk is heel relatief in deze zaak. Maar één zaak wil ik toch nog zeggen... en dat heb ik geleerd in België... van de ouders van vermiste kinderen. Dat van in Nederland niet anders zijn. Slecht nieuws is vaak beter dan geen nieuws. Meneer Remu van de Nationale Verdwijningen in België. Hartelijk dank dat u mij even te woord wilt staan. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar Italië, want amper een maand aan de slag... maar nu zijn de eerste scheuren in de jonge Italiaanse regering al te zien. De druk op de coalitie van premier Letta wordt steeds groter... nu de juridische problemen voor Silvio Berlusconi zich opstapelen. De vrees is dat Berlusconis partij, centrumrechtse PDL... uit de regering stapt bij een nieuwe veroordeling van Berlusconi. En dan zal Italië, volgens correspondent Rob Zoutberg... opnieuw naar de stembus moeten. We staan een beetje in de druppende regen in...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 Dipende veel van Berlusconi, sicuramente. Se lui dovesse venire meno, per il governo sarebbe estremamente complicato. Het lot van de Italiaanse coalitie-regering ligt in handen hier van Silvio Berlusconi. Hij is de puppet master. Wanneer hij wil, kan de stekker zomaar uit de regering worden getrokken. Se Berlusconi wil staccare la spina al governo, zoals we in Italië is in grado farlo. Een veroordeling voor oplichting.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 Reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1-journal. De film Borgman van Alex van Warmerdam is de eerste Nederlandse film in 38 jaar die meedenkt naar een gouden palm op het filmfestival van Cannes. Gisteravond was de officiële gala-première, kon u eerder al horen deze uitzending. En de wereldpers die kon ook diezelfde ochtend die film gaan zien. In Cannes is filmrecensenten Dana Linse en zij was ook bij die gala-première gisteravond. Daarna, goedemorgen. goedemorgen. Alweer een beetje wakker. Ja, dat, is, dat hoort er allemaal bij, hè? Maar goed, zo'n ja. moment is natuurlijk... Het is te bijzonder om, uh, nou ja, wat je zei... 38 jaar geleden... En dan nu opeens weer in die hele grote zaal... Waar een paar duizend mensen in kunnen... Op dat enorme doek eventjes... Uh, wat Nederlandse namen voorbij te zien komen. Dat, uh, dat maakt toch best wel wat los. Ook bij alle Nederlanders in de zaal. Want die waren natuurlijk in grote getalen opkomen dagen. Ja, Daarna, vertel eens, hoe was het? Want we hoorden van Warmerdam eerder deze uitzending. Reportage van Ron Linker uh, vanaf het strand daar. Um, de zaal werd steeds stiller. Tot aan het einde natuurlijk. Ja, maar ja, dat is een beetje... Dan moeten we natuurlijk niet te veel over de film gaan verklappen. Want dat is een heel... Uh, ingenieus in elkaar gezette uh, zwart-absurdistische thriller. En dat weet je al dan meteen aan het genre, dat moet enigszins luguber af gaan lopen. Bovendien kennen we dat ook uit het eerdere werk van, uh, van, van Warmerdam. Maar op de goede momenten werd ook wel uh, de, de lucht ervaren en, en, en de humor. Maar goed, ja, het, uh, het gaat natuurlijk. Het loopt op het noodlot af. Dus uh, dat, dat werd gevoeld. Ja. Nou ja, we, we hoorden dat er was een minutenlang uh, staande ovatie. Yeah. <laughs> Maar ja, dat is het natuurlijk het uh, première publiek. Hoe, hoe denken de er recensenten erover? Ja, eigenlijk wel min of meer hetzelfde. Want ik heb natuurlijk de film ook uh, om half negen ochtends gezien. Dat vind ik altijd al heel dapper dat iedereen dan uh, paraat zit. De zaal was toen ook goed, uh, goed gevuld. En eigenlijk was daar ook al vanaf het begin duidelijk... dat, uh, dat de speelsigheid en de vindingrijkheid van de film enorm werd gewaardeerd. Want daar werd ook veel gelachen. Daar was ook een stevig applaus na afloop niet minutenlang, Maar dat is ook veel te veel... Uh, gevraagd van dat ochtendpubliek. Want die moet daarna weer heel snel zich doorhaasten naar een volgende film. Maar er was in ieder geval dynamiek en levendigheid in de zaal. En dat viel ook daarna te bespeuren in gesprekken met, uh, met internationale collega's. Eigenlijk de reacties zijn overwegend positief. Er wordt af en toe gezegd er zit een kleine zak richting het einde. Maar dat is dan misschien wat altijd te detailistisch van al die professionals uh, gezien. Een kleine maar ook, uh, zak betekent dat het iets minder interessant dat het wordt? Een, dat het een heel klein beetje inzakt. Ah, dat het ja. Dat het een beetje de, de span aan spanning verliest. Maar als je dan vervolgens ook de recensies leest in de belangrijkste vakbladen. Variety, Hollywood Reporter, Screen Daily. Die hier dan elke dag uh, verschijnen en uh, bij iedereen uit zijn tas steken. Of naast een uh, ochtendkoffie liggen. Daar wordt eigenlijk alom geroemd het, uh, het scenario, de toon. Het wordt ook wel een van de meest gedurfde keuzes tot nu toe in de competitie. Genoemd. Uh, hij wordt met grote namen vergeleken. Bijvoorbeeld met Michael Haneke, die vorig jaar natuurlijk ja. hier met Amour heel veel uh, succes had. En die eerder een film heeft gemaakt die Funny Games heet. Die een beetje eenzelfde verhaal aanzet of inzet heeft van een, een vreemdeling... die ergens bij een familie, of twee vreemdelingen in zijn geval, die bij een familie binnendrinkt. En er wordt ook gezegd van, nou ja, het is als Haneke wat meer gevoel voor humor zou hebben gehad, dan zou hij dan zo'n zo soort funny games hebben gemaakt. Engelsen en Amerikanen zijn altijd heel goed in het verzinnen van dit soort uh, gevatte opmerkingen. Yeah. Maar hij wordt dus met grote namen vergeleken en er wordt eigenlijk uh, over het algemeen wordt er heel, uh, heel... Hij wordt op zijn waarde geschat ook, dat het, dat het anders is en dat het een beetje uh, speelt met verwachtingen en de vreedheid die er natuurlijk ook bij Alex van Warmerdam in kan zitten ja. die, wordt, uh, die wordt geproefd. En wat vond je zelf? Pakt die, pak die je? Ja, ik was zeer ondertussen de indruk. Want het, ik ken natuurlijk het werk van, van Warmerdam. Je groeit daar zeker in Nederland ook uh, langzamerhand mee op. Het is, een, het is een iets strakkere film denk ik, dan we van hem gewend zijn. Dus het scenario en het plot zijn heel belangrijk en strak gecomponeerd. Um, maar dat, dat is fijn. Want dat wil zeggen dat er allerlei momenten vol van dreiging zitten. En dat je niet weet of het volgende moment er een klap of een grap zal vallen. En um, er zit heel veel in. Dus het gaat natuurlijk over alles. Families, intermenselijke verhoudingen, vreedheid. Al dat soort typische van Warmerdam dingen. Honden, negers, mooie meisjes waar even aan gelikt moet worden. Zit er ook allemaal in. Pardon? Ja, <lacht> oh? Ik maak mensen heel nieuwsgierig. Zeker. Okay. Um... Er, er zit, er zit, dus het, is heel, het is heel herkenbaar, maar het is ook op een bepaalde manier... Is het, uh, is, het, uh, is, het, is het een volgende stap, denk ik, in zijn werk. Het is duidelijk een film die eruit voortkomt. En kan die zich meten met de internationale producties... van uh, Steven Soderbergh, de Coen Brothers? Nou ja, dat is natuurlijk nu de grote vraag. Het festival heeft heel slim geprogrammeerd. Want eigenlijk tot nu toe hebben ze alle uh, cineasten... Over, vanuit de hele wijde wereld uh, getoond. En eigenlijk vanaf dit moment gaan de uh, Amerikaanse competitiefilms uh, geprogrammeerd staan... Dus met wat er tot nu toe uh, uh, te zien is geweest... denk ik dat de film zich met gemak kan meten... en dat hij ook zeker um, opvalt door zijn eigenheid... en de beheersing en het meesterschap. En Dat zijn dingen waar een juryvoorzitter als Steven Spielberg... absoluut uh, gevoelig voor moet zijn. Maar of het zich kan meten met op een gegeven moment... die grote gebaren die Hollywood kan maken, ja, dat weet niemand. Maar aan de andere kant kan, is dat niet per se altijd een pre... en is men toch ook op zoek naar dingen die die anders zijn of die ontdekt kunnen worden. Dus tot, tot nu toe vind ik dat de film zich heel goed staande houdt in de competitie. Is het verder leuk in Cannes, Dana? Ja, want het het regent, hè? Het regent. Nou, er was vanochtend een soort bleekwaterig zonnetje. Niet dat we daar dan weer heel veel van gaan meemaken, want het is nu weer... Hopla naar de volgende film. Waar want ga je we hebben toch. Nou, er is nog een ander klein Nederlands tintje in het programma. Want um, de Palestijnse regisseur Hanu, Hani Abu Assad. die ook lang in Nederland heeft uh, gewerkt. Heeft een, uh, heeft een film in het uh, andere belangrijke hoofdprogramma. Een certain regard. Dus die ga ik zo meteen uh, bekijken. Oké. Okay. En wat, wat, wat, wat heb je nog gezien wat we absoluut moeten weten? Waar we naartoe zouden moeten? Nou ja, dan ga ik altijd al die Chinezen met die onuitsprekelijke namen. die niemand gaat onthouden. Uh, Promoten. Maar er is een prachtige Chinese film van Yazanke. Die heet uh, A Touch of Sin. Hij is ook aangekocht voor Nederland. Dus mensen kunnen daar op een gegeven moment naar gaan kijken. En dat is een uitstekend En ook eigenlijk, net zoals bij Van Warmerdam... met genre-elementen maken toch een soort sociaal uh, portret neerzetten. En die film gaat heel, geeft echt kritiek op het opkomende kapitalisme... en het bijbehorende geweld. Maar dan bijna op een Tarantino-achtige manier. Die film oh. heeft ook veel indruk op mij gemaakt. Ja, nou, dat moet bijzonder zijn. Ja. Nou, jij blijft vasthangen tot de Gouden Palm. Zeker. En dan uh, zit mijn <laughs> ogen op. vol met film. Oké, okay, tot sorry. dan. Dana, -da, dankjewel. Veel plezier. Dan. Dag. Verkeersinformatie is er niet. Er staan geen files, Goeie reis. Marno Remmers is inmiddels aangekomen. Hij is van Linden naar Tiel gegaan. Vanochtend met allemaal hardlopers en hardfietsers. En nu bent de mensen om wie het gaat. Ja, het contrast kan heel eerlijk gezegd niet groter. Vanochtend nog veel gejuich voor de fietsers en de lopers. En nu in het hospice, waar de harde werkelijkheid doordringt. Want, er is net iemand overleden ook, hè? Ja, vandaag de familie wordt net opgevangen in de woonkamer. We, we, het is gek, want net stonden we nog een beetje te juichen... langs de kant van de weg, de Europa run Jullie kennen het, jullie zijn vrijwilligers. Anja van Eldik, praat ik nu mee? Ik ben geen vrijwilliger. Oh, u bent, u ben bent vast verbonden. Ja. ja. Maar ook veel vrijwilligers hier. Ja. Uh, jullie hebben een cheque, hangt hier op de gang... van iets van meer dan 4.000 euro. We hebben bijna 4.000 euro gekregen... Uh, van de Europa, run zeg maar, van Julien... om een pijnreducerend matras aan te schaffen... Een AD-matras. Wat is dat, een pijnreducerend matras? Nou, een d matras is alternerend, beweegt en er gaat lucht in. is vaak koud en hard en dit is een zachte. Oh. En er zit eerst een laagje en je voelt niet dat je beweegt. Zeg maar. En dat is dus met de opbrengst van die Europa-run, hè? Van Hamburg lopen ze naar Rotterdam eigen... en vanaf Parijs deze klopt. ochtend. Ja, klopt. Ja. Zelf, aan, zelf aanschaffen. Ja. Anders huren we hem. Ja, en vanaf februari ligt hier al. In... Goedemorgen. Goedemorgen. Ligt hier vanaf februari. Is het te doen? Ja hoor, heel goed. Ja. Ze zijn hier ontzettend lief voor me. Ik kan niet beter treffen. Ik heb nood gedwongen. Een paar dagen in, Tiel in het ziekenhuis gelegen. Nou, ik had de vlag wel uit kunnen steken dat ik hier was. Ja. ja. Dus hier, want ik moet eerlijk zeggen, nou praten we, maar er werd net ook hard gelachen. Ja, daar hebben ze ook ruimte voor. Ja? Ja? ja er wordt ook gelachen, toch wel, hè? Natuurlijk. Uh, Janken kunnen we altijd later nog. Maar nou, nou leven we nog. Uh, Laat het alsjeblieft een beetje draaiend houden. Dat doen we ook, hè? Ja? Ja, ja. ja, ja, ja ik, ik kan best met hun. Uh, ze precies. Ja. Hun uit de voeten. Echt daar. Dat is toch fijn, toch? Ja, heerlijk. Tijdens, het, tijdens de, de, de, ja, de, het einde uiteindelijk. Want we weten hoe het afloopt. Maar dat mag, dat, daar mag je ook wel een beetje nog van genieten. Jazeker. Oh, het, het, goede en het, kwa, of het goede hoort ook bij het leven en de lol. En de, daarnaast heb je het verdriet natuurlijk. Ja. Maar soms moet verdriet ook naar de achtergrond. En dan moeten we toch een beetje lol maken. Hier lopen en rennen ze voor en fietsen ze voor vandaag. Ja, ik vind het ontzettend knap en gelukkig dat ze het doen. En dat ze ook uh, aan ons willen schenken. Ja. Zodat wij uh, betere materialen en voor de mensen kunnen aanschaffen. Ja, zo is dat terwijl we naar buiten kijken. Kijken we op het dierenparkje hier in Tiel. En ook wel een beetje op de grijze motregen. Maar ja, dat mag de deelnemers niet deren. Ik hoop het. Nee, ze lopen gewoon door en ze ja. fietsen ook. Gelukkig. Ja, de 11 uur is de finish vandaag in uh, Rotterdam. En uh, daar hebben ze hier in Tiel ook... Belangstelling voor. Ze hebben er ook baat bij in Tiel. Onder andere weer voor een nieuw matras. Het is al besteld, hoorde ik net. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Met Katrien Straatman. RTV Utrecht schrijft over het vervolgonderzoek nu de lichamen van de vermiste broertjes uit Zeist gevonden zijn. Specialisten van defensie en politie onderzoeken het terrein waar die lichamen gevonden zijn. Wordt voor de zekerheid dna tests uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut. En er komt ook een buurtonderzoek in wijk bij Duurstede en in Koten cda weer Wim van der Kamp, die in het Europarlement zit... twittert nu op weg naar Straatsburg. Het Europees parlement kent geen tweede Pinksterdag. Zijn de problemen in de EU te groot of alleen de verschillen tussen de landen? Opmerkelijk bericht in de Duitse krant der Spiegel. Hongaarse premier Orbán heeft het beleid van Merkel... ten aanzien van Hongarije vergeleken met de bezetting van zijn land door Hitler in 1944. Hij deed dit in zijn wekelijkse radioshow bij de publieke omroep in Hongarije. Na aanleiding van uitspraken van Merkel... waarin zij aangaf er alles aan te willen doen om de grondwettelijke en democratische tekorten in Hongarije aan te pakken. In en buiten Hongarije is verontwaardig gereageerd op de uitspraken van Orbán. Het homohuwelijk lijkt er voorlopig niet te komen in Groot-Brittannië. Britse kranten schrijven over een amendement... dat parlementariërs van de conservatieve partij willen steunen... waardoor de wet jaren vertraging op zal lopen. Dat amendement is erop gericht om geregistreerde partnerschappen... juist ook voor hetero's mogelijk te maken. De Daily Telegraph schrijft dat ook kerkleiders ondertussen in een brief waarschuwen... dat honderdduizenden jonge christenen geen leraar of dokter zullen willen worden... als het homohuwelijk er wel komt. En op Bonaire, dat is een ander bericht... is afgelopen weekend juist het eerste homohuwelijk gesloten. Daarover schrijft Caribisch Netwerk... 43-jarige Arubaan en een 30-jarige Venezolaan... gaven elkaar zaterdag het jaarwoord. Ze moesten daarvoor wel uitwijken naar Bonaire... omdat het homohuwelijk op Aruba nog niet mogelijk is. Maar ze kunnen het huwelijk daar al wel op hun paspoort bijschrijven. Dat is dan toch weer mooi opgelost. is dat het nieuws vanochtend via de websites. Want kranten zijn er niet. Het is tweede pinksterdag.